Gert Kluk met het NOS Journaal. In Amsterdam is de politie begonnen met het weghalen van klimaatdemonstranten... die zich vanochtend vastketenden aan het hek bij de ingang van het Rijksmuseum. Hoeveel er nu zijn gearresteerd is nog niet bekend. De demonstranten eisen dat het Rijksmuseum de sponsorrelatie met de ING-bank verbreekt. Ze noemen ING de grootste financiële aanjager van de klimaatcrisis. Vanwege de actie is het Rijksdicht... Rond half 1 sommeerden de gemeente en de politie de demonstranten hun actie te verplaatsen naar het Museumplein. Omdat ze dat niet van plan waren, greep de politie in. PVV-leider Wilders heeft de Oekraïnse president Zelensky ontmoet. Wilders schrijft op X dat ze gesproken hebben over wat hij noemt de vreselijke oorlog in zijn land en de steun van Nederland. Maar ook over de corruptie in Oekraïne, de kans op vrede, de kwestie Stream en over Oekraïense mannen die in Nederland zijn in plaats van te helpen in Oekraïne. De PVV-leider ontmoette Zelensky op een economisch forum in Italië. In het Hartsgebergte in het midden van Duitsland woedt een grote bosbrand. Het vuur woedt op de flank van de Brokken, de hoogste berg in sachsen anhalt Inmiddels zijn al ongeveer 500 mensen geëvacueerd. De brandweer denkt dat het blussen enkele dagen gaat duren. Op de Paralympische Spelen in Parijs heeft dressuur de Amazone Demi Harkens haar tweede gouden medaille veroverd.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 Het weer, zon en wolken. Het blijft vanmiddag droog bij 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht kans op buien, soms met onweer. De buien trekken morgenochtend weg. De rest van de dag is dan droog met zon en wolken. En het wordt morgen een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Yeah. Waar je vrolijk van wordt. Deze van de Whispers en de Rocksteady. Het is even na twee uur Zandvoort. Een goede middag. We zijn er weer vanuit de Studio Torweg 10A. Met de ventilatoren op vol vermogen. En even deze Jaap Kopen naast mij. Ja, en ik kijk ook eventjes in de webcam. Misschien zitten er ook mensen naar. Hallo, even zwaaien. Goedemiddag, Zet hem streepje live. Kun je live meekijken. Voetjes droog houden gisteravond. Ja, dat vond ik trouwens wel heel opvallend. Want ik zat op een gegeven moment te kijken naar de buienradar. En die detecteert die hele bui niet. Dus He? er ging gewoon uh, 40 tot 50 millimeter in uh, krappe nieuwe tijd. Uh, werd er even over ons uit uh, Het ging flink een keer. Ja. Nou ja, dat betekent ook weer uh, straten onder en zo. Hè, met zo? name de, de Halemstraat ja. oh, ja. is uh, ondergelopen. Uh, is nog een en waterschade bij het Salvus Museum. Oeh, dus die zijn vandaag de hele dag dicht. Ai, dus, het is minder leuk, nee. Ja. Dus, maar goed, wij hebben het overleefd. Ja, maar en wij nou, zitten ook wat hoger natuurlijk. Nou, nou, nou hoog en droog. Ja. ja, en we zijn weer met uh, Zandvoort op zaterdag. Kan je ons vertellen wat we allemaal gaan doen? Uh, wat wij gaan doen? Nou, in ieder geval het Zandvoorts nieuws. Dat uh, sowieso, dat uh, gebeurt straks. Om um, half drie hebben we natuurlijk het weer... Dan schijnt er ook iets uh, om kwart voor drie te zijn, maar dan ben ik even kwijt wat, uh, wat, dat, uh, wat dat is. Nou ja, we hebben natuurlijk een, uh, een interview, he? iets uh, met een btw-verhoging nou ja, hebben we toevallig nog. Toevallig zat die, uh, die meneer bij mij in mijn uitzending uh, afgelopen donderdag. En uh, notabene ben ik zelf ook nog uh, te horen, helemaal bij de intro. Maar er zitten nog meer dingen in, want Benno is ook op pad. Benno hebben we op pad gestuurd vanmiddag. Uh, na drie uur uh, ga je hem horen. Want hij gaat bij diverse stichtingen en bedrijven gaat hij langs, zeg maar. Oh ja, wat, wat, wat gaat hij doen? Nou, het hij geld gaat ophalen. Hij gaat onder meer op, het zou ook mooi zijn trouwens. Ja. Hij gaat op pad, want het is Wereld Suicide Preventie Week volgende week. Zeer heftig onderwerp, maar wel belangrijk om te bespreken. Zeker, en ja, daarom gaat hij naar een medewerkster van de GGD toe. En verder gaat hij ook weer als de brandweer te tekeer... Want uh, hij gaat straks uh, richting uh, de kazerne in Nieuw-Noord. Ah, en dan gaat hij wat, wat vertellen o over en, uh, de brandweer wat, uh, en waarom en over uh, de brandweer, de brandweer uh, mensen, een nodig. mensen nodig Ze hebben mensen nodig, ja, je leest het uh, vaak. Ja. En, uh, Overal hebben we vrijwilligers nodig, dus ook bij de brandweer. Ja, eh, want anders is het twijelen eh, met de kraan open. Ja, en dan krijg je weer water overlast. Precies, Precies, ja. kan die brandweer er weer uitrukken. Eh, Precies. Eh, <laughs> Oké, okay. ja, en uh, Jaap, verder hebben we natuurlijk uh, de pitreport om uh, kwart over vier. Ja, ja. Rendelos en uh, met het uh, autosportnieuws zal weer een leuk gesprek worden, denk ik. Uh, ja, uh, maar goed, ik uh, moet toch zeggen, want vorige week liep hij wel uh, te vertellen. Nou, Max uh, wordt wel wereldkampioen. Maar als we de, hier een wat, wat autosportwebsites mogen geloven... gaat dat waarschijnlijk dit jaar gewoon niet gebeuren. Ondanks nee? dat hij met 62 punten voor staat. Denk maar. je echt dat hij nog uh, ingehaald kan worden? Ik, uh, ik denk het niet. Jij denkt van niet. Het wordt, ik denk, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat het wel spannend gaat worden. Dat wel. Maar uh, er is nog iemand die bij McLaren rijdt. En die heeft nogal een beetje last... Van druk op de schouders. Ja, dat sowieso. Dus. En hij heeft een teamgenoot uh, die denkt. van... ook al uh, eigenwijs. Zo, nou, zoek het maar uit <laughs> ja, met je wereldkampioenschap. <laughs> ja, je wereldkampioen, ja, ja. Dus. ja de, hij zal toch ook uh, zijn eigen teamgenoot moeten verslaan. Ja, als hij en, dat ja, nu ja. niet 1, 2, 3 doet. Ja, dan wordt het nog een hele uitdaging voor, yes, voor dus Lendo Noorders. Zeker weten. Wat me trouwens opvalt, hè, als we even doorgaan over die autosports. Ja, jij volgt ook altijd uh, de Formule 1. Jaren geleden hmm. had je nog dat er uh, sowieso een paar auto's uitvielen. Motorpech. Max is een paar keer stilgevallen. Ook uh, op uh, België, weet je wel. Hmm. In, uh, ja, maar het gebeurt helemaal niet meer hè, dat auto's uitvallen uh, nou, door uh, Motorpeg. Let op: 2026, nieuwe motorenreglement. Moet jij eens op gaan letten wat er gaat gebeuren? Dan denk ik dat er toch zowaar een aantal auto's er gewoon mee ophouden, omdat ze er kinderziektes nog uit moeten gaan halen. Die stelling durf ik ook wel aan. Oké, okay, okay. dus geen twintig meer aan de finish. Nou, dat, uh, misschien net zoals in 1996... Olivier panis winnaar uh, van drie auto's die nog rondrijden. Zoiets. Ja. Ja, ja, ja, dat uh, zijn de mooie races. Oké, okay, dat hebben we dus... Uh, zo rond kwart over vier. Jij hebt nog een dier uitgekozen. Ja, een hond. Een hond. Nou, hond. Uh, ik zit ook even te kijken. Ik zeg nou wel een hond. Ik, uh, ik had een kat, geloof ik. Ja. Ja, dat wordt dan een van de, de, de 21 katten die het asiel heeft, in het asiel heeft. Er zijn er wel uh, meerdere, uh, denk ik. Maar die gaan we toch eventjes uh, bekijken. Mooi, zo meteen om half vijf. Er wordt uh, wel weer gevoetbald, maar dat is om uh, vijf uur, uh, Jaap. Ja, ja, dat wordt nog wel heel spannend in deze uitzending. Ja, want ik word ook geacht om daar iets over te schrijven voor een ander medium. Dus uh, wegwezen om kwart voor vijf. Z zoiets. Zeker weten. Nou ja, Allianz 22, daar spelen we vandaag tegen. Maar die wedstrijd begint dus om vijf uur. En dat uh, verslag, uh, dat hoor je niet, maar dat lees je later in de Sanfordse Courant. Van onze eigen Jaap Koper. Dus uh, dan komt het helemaal goed. Door met de muziek nu. Hier is gauw van Prins. En tot het eind. Deze van Prince en I Wanna Be Your Lover. Het is uh, inmiddels uh, kwart over twee geweest, uh, JaPio. En dat betekent uh, tijd voor het uh, nieuws. En uh, ja, ik zie al meteen een foto van de manege hiervoor op het scherm staan. Ja, want die loopt als een tierenlier volgens mij ook. Uh, dat nieuwsbericht wordt vaak aangeklikt. Heel vaak. Er uh, wordt ook op gereageerd. Ja, ja, de, in, de inspraakperiode voor het plan om woningen te bouwen... op het uh, terrein van de voormalige manege in De scouting Stella Maris die is inmiddels gestart. En in deze nieuwe buurt, die voorlopig de werkzaam of de werknaam... Ik moet het goed zeggen. De werknaam Heimanshof heeft gekregen. Worden ongeveer 50 woningen gebouwd. De woningen worden gebouwd op de duinrug in het noorden van het dorp. Tussen het Duintjesveld en de wijk Nieuw-Noord. Er wordt gezorgd dat de woningen qua ontwerp, materiaalgebruik en grote passen in het Duitse duinlandschap. Dat is wel uh, belangrijk. Dus de grootte van het plan. En ook wat het betreft... Uh, de uitvoering van de bouw. Uh, die moeten dus allemaal uh, overeenkomen met het uh, hele grote landschap wat daar dus achter zit. Nou, groot is, het, dat valt er wel een beetje mee. Het daarlandschap is dan, uh, wordt dan wat doet rondom en tussen de woningen, die behouden moet blijven. Dus dat is één. Maar er is natuurlijk nog veel meer. Uh, want het belangrijkste voor dit alles uh, is dat ook op de gemeentelijke website. Uh, er een link is hoe je uh, daarbij kan komen. Hoe dat eruit ziet. Uh, dan moet je even kijken naar uh, de gemeentelijke website. Ontwikkeling Heijmanshof. Want daar is het uh, in en ander na te lezen. Tot dinsdag 15 oktober is uh, het mogelijk om daar wat over de, uh, te, op te reageren. Het volledige programma van eisen staat daarop. Voor de leefomgeving, onder meer. En hierin staat onder meer beschreven. waaraan de woningbouw op deze plek moet voldoen. Bijvoorbeeld het aantal verdievingen. Het aantal woningen. Het soort woningen. Parkeren en het groen rondom de woningen. En via het online formulier op de pagina. Kan iedereen daar een reactie op geven? Ja, jij haalt, haalt het bericht van onze app-pagina af. Ja, ja. En dan zie ik allemaal uh, rare tekens in er tussen staan. Dat ben jij van ons dus, uh, ja, ja, ik voel me heel ja. verantwoordelijk. Ja. Dus uh, ik ga zorgen ja, dat dat uh, ja, weer. Uh, weer mij met die, met, die, met die onzin. in, <laughs> weer, weer verdwijnt uh, uiteindelijk. Maar wil je het er uh, nalezen? Inderdaad, ook het adres kan je gewoon daar vinden, trouwens. Ja, precies. En dan kun uh, je reageren. Dat's, dat is één. En dan is er ook nog iets bijzonders. Want je hebt ook van de week... een bericht geplaatst op... de kanalen van ZFM. En dat heeft alles te maken met het, het 200-jarig bestaan... van de KNRM. Redders op zee. Vastgelegd op video. Want als onderdeel van de tentoonstelling KNRM 200 jaar Redders op zee. In het Zandvoerts Museum... is een video gemaakt door Wiebe van Hoek. En die is van... Colding Productions. Om niet... Dat betekent, hij heeft het helemaal voor niks gedaan. Is hij meegevaren met de bemanning van de KNRM Zandvoort. Waarbij hij de vrijwilligers tijdens een oefening heeft vastgelegd in een prachtige video. Het geeft een goed beeld van waar zij zich al 200 jaar dagelijks voor inzetten. En dat is het zoeken en redden op zee. Dat, uh, daar zit dus ook een video bij. Maar die moet je dan eventjes uh, nakijken op onze app. Gratis te downloaden in de Play Store van, uh, van deze uh, gene. Is het niet de Play Store van Google, dan kun je hem altijd wel ergens vinden. Ergens anders. Of, ja, zeker, euh, zeker, zeker. In, ook op Facebook. Ja, gewoon. ja, nou, Dus daar uh, kun je het op uh, vinden. Uh, daar is ook uh, de video uh, te zien. En reddingsstation K&RM's landwoord heeft 26 vrijwilligers, waaronder een schipper en drie plaatsvervangende schippers, die elk moment opgeroepen kunnen worden om te helpen bij reddingsactie. En dat zijn er gemiddeld zo'n 30 per jaar. Zij oefenen elke zaterdagochtend en zijn maandagavond aanwezig voor het nodige onderhoud. En het Goede nieuws is dat het botenhuis af is. En dat de boot nu ook eindelijk binnen staat. Zonder dat uh, al die uh, luchtcorrosie uh, en al die andere uh, ellende veroorzaakt. Roest en uh, dat soort zaken. Ja. Dat, uh, dat is allemaal fijn dat die, dat die dus nu binnen staat. Dus hebben wat onderhoudsvriendelijke onderhoudsbeurten nu. En de plaatselijke commissie bestaat uit vijf leden die... De organisatie rondom het station. Dus je kunt uh, kijken uh, en meer bij het Zandvoersmuseum of naar het uh, filmpje op uh, YouTube. Wat te vinden is op de Facebookpagina van ZFM Zandvoort. En anders op, uh, nou ja, de app. Om het even Z Z te weten. Zeker weten, Jaap. En uh, ja, de verbouwing van het uh, boothuis is gedaan voor de nieuwe reddingboot. Ja. En die moeten nog aan gaan komen. Dus uh, ja. dat u nog even voor dat. Uh, die uiteindelijk verschijnt, maar dan past hij in ieder geval in het uh, gebouw. Dus ja. uh, dat is een beetje de bedoeling daarvan. Um, nou had ik uh, nog iets uh, wat jij klaar had. Ja, ik kreeg allemaal mooie platen van je uh, opgelegd. Ja, nou ik haal dan wel even rekening met het feit dat ik dus niet met overdreven harde muziek uh, moet gaan komen, maar gewoon. Uh, met wat, wat stemgeluid. Wat, wat iedereen een beetje uh, aanvaardbaar vindt. Want iedereen denkt bij Alten en met zijn de Het is een puistherrie. Nee, dat is niet zo. Um, maar er zijn ook uh, songwriters in het land. Die wat meer aandacht verdienen. En Linde is er een van. Je schrijft het met L1DE. Maar dat heeft een reden. Want je moet het ook nog ergens kunnen vinden. En als uh, je Linde intikt. Dan krijg je er uh, 15.000 denk ik op een gegeven moment. Maar zij heet voluit Linde Torenvliet. Het grappige is, op een gegeven moment ben ik uh, gaan googlen. Kom ik uh, een Facebook profiel, één gemeenschappelijke vriend. En die gemeenschappelijke vriend heet Willeke van der Pol. En toevallig is mijn jongste zus getrouwd met een van der Pol. Nou, dan weet je dat dat, dat mijn nichtje is. Ah, Daar heb uh, ik een jaar in de klas gezeten. Daar zijn de contacten. Ja, uh, de, ze heeft in de finale van de zonneprijs uh, gestaan van Paradiso. En ze heeft een liedje geschreven. Volgende week, komende week, komt er een nieuw liedje. Dit is de middelste single en dat is het liedje Lost. En dat gaat over verschillende emoties die gepaard gaan met verliefdheid worden. En weer eigenlijk ook weer niet. Het gaat over deze mooie maar chaotische verwarring die je zo helemaal kan overnemen. Waardoor je je verloren voelt. Als iemand niet blijkt te zijn wie je dacht en of als een relatie uitgaat. Is het soms moeilijk te bevatten waarom. En omdat we graag vasthouden aan het droomplaatje dat we hadden willen zien. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. En aan jou de eer om het nummer te laten. Op. Ja, wij gaan genieten van uh, Linde. Hier is lost. When nothing really matters When it storms outside I'll sing this song for you And when I'm feeling better Under the blue sky It seems Like nothing new. It got me feeling oh, oh, oh, lost. Makes me believe I am oh, oh, oh, oh, oh, are oh, oh, oh, oh, oh, oh,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 Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue, là-bas dans l'eau. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Ik noem het altijd een beetje Tour de France, muziek, deze van Michel Fugain of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Maar San Plata's Unbel uh, is het uh, waar. Pas wel bij het goede weer, uh, Ja. Ja, en ik denk, nou, dan komt hij met een toerflits, maar dan komt hij met een weertje. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat laat ik een andere mees over. Maar we nee, hadden uh, het wel trouwens heel kort aan, over de shorts, want die hadden natuurlijk ook een Franstalige hit. Command Savard. Command Savard. En hij had ook een uh, Zandvoortse drummer. Ja, hij alleen niet meer in Zandvoort. Nee, nee, nee. Hij is naar IJmuiden verhuisd. IJmuiden? Ja. Weet hij iets zeker? Ja, dat weet oh, ik zeker. Hij okay. is nou, Peter Wezenbeek. Ja, en daar zijn vader en zijn moeder hadden een dierenwinkel op de grote grocht. Kijk, dan kennen we ze zeker. Kijk, en dan uh, zullen er een hele hoop standwoorders wakker worden en die zeggen... Oh ja, dat weet ik nog uh, wat dat er gaat doen. Yeah, ja, daar kwam je altijd binnen en zeiden ze altijd... Kom als zwaar. <treeuk> ja. <treeuk> Goed, uh, we, we, t, we falen weer helemaal af. We moeten even het over het weer hebben. Want uh, laten we het eventjes uh, daarover hebben. Uh, vandaag wordt het... Weer geleidelijk bewolkter en de kans op neerslag neemt toe. Ja, weet je zeker dat het vandaag is? Want dat was eigenlijk ook het, uh, een beetje het verhaal van gisteren eerlijk gezegd, toch? Ja, maar kijk aan. Ja. Komt nou, nog kans op onweer? Ja, ja dat, dat zie ik ook. Het, het koelt af tot 19 graden en de wind is matig. Windkracht 3. Morgenochtend begint de dag bewolkt met kans op een regenbij. En de temperatuur zal hier in deze regio uitkomen tot ongeveer 18 graden. Uh, dat is dan het uh, verhaal van morgen. Oh ja, ze uh, moeten pompen aanzetten in Zandvoort uh, dan Is het zo? Voor, uh, nou, dat, voor vanavond of valt het nou, mee? Nou, daar kom ik zo nog even op. Want de komende dagen, want dan kijken we weer even verder vooruit, want de komende week, uh, zijn er opklaringen en blijft het goed als droog in Zandvoort. Nou, als ik die buienraden bekijk, uh, dan uh, willen ze daar nog wel over mening verschillen. De temperatuur daalt tot uh, ongeveer 15 graden overdag. En 11 graden s'nachts. En dat is toch al een klein beetje de voorbode voor de herfst. Ten slotte zeggen de meteorologen dat uh, september de eerste meteorologische herfstmacht is. Zeker, ja. dus uh, geen zalm meer. Nee, nou, dat is nog uh, maar de vraag. Uh, want de wind draait geleidelijk naar het noorden en is vrij krachtig. Vooral op dinsdag staat er iets van een wat stevig windje. Maar ja, daar zijn we in uh, Zandvoort het wel een en ander gewend. Wij gaan pas uh, praten over een stevige wind als het windkracht 8 of 9 is, dan is het voor ons pas stevig. Uh, vanaf vrijdag gaan de temperaturen weer omhoog. Dus er komt nog wel iets van de nazomer hè, weer deze kant op. En dan gaan de temperaturen weer naar de 20 graden toe. Dus het is nog niet helemaal gedaan uh, met, met de zomer. Nee, maar we hebben ook nog wel uh, wat verdiend van de zomer, vind ik. Dat denk ik ook. Zeker. Uh, dan nog even over jouw vraag uh, over het weer net. Uh, ja, want... Ja, uh, want dat wordt dan wel weer het nodige voorspeld aan nattigheid. maar als die buierader, ik weet niet of jij gisteren gekeken hebt, maar ik zat naar die buierader gisteren, en daar kwam een bakwater naar beneden, maar die buierader die gaf helemaal niks aan, hè? Dus, oh jee, ja. oh jee. En dan vragen ze ook van. nog. Of ze dan uh, willen uh, dat je ook nog op hen wil stemmen. Om hen de app, de weerapp. Nou, als die niet een bak water detecteert, dan ga ik niet op jullie stemmen in ieder geval. Nee, uh, uh, Leo uh, hield het niet droog uh, op de Halemersstraat uh, trouwens. Uh, je, je bedoelt, dat is geen Wezenbeek, maar een Miezenbeek. Een Miezenbeek, ja. Ja, ja. Dus, dus wie net de voeten daar, <laughs> ja, helaas. Nou, laten we daar maar over ophalen, want uh, het is nu... Gewoon als je de buiten kijkt, Gewoon lekker weer. Straks om vijf uur gewoon voetbal weer. Maar dat horen we een beetje misschien nog in aanloop. toe van Piet. Zeker. Dankjewel Jaap voor het weerbericht. Wij gaan weer muziek voor je draaien. Clean Bandit, Emery en David Ketta. Hier is de nieuwe single Cry Baby. I know what you did last night. I called you up and you declined. I smell perfume but it ain't mine.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 Abcouwer die tegenover me zit, je hoeft maar een duimpje te horen en hij heeft het weer goed. hè. kan je meedoen. doen. een paar keer trouwens. Ja, nou, doe ik alleen niet meer. Tafaris <laughs> was dat en hoe dan iets. Ja, ja, Tafaris, zit... ja. Ja, ik zat even net naar de tekst te luisteren ook. Maar het is natuurlijk wel een, een soort liefdesliedje. Maar er is dan een een of andere onverlaat. Die jat dan gewoon het, het, het liefje van, van een van die jongens, denk ik. Even een beetje het idee, hè? Dus, dat, dat gebeurt dat, dat, dat wel is, Dat gebeurt is. wel eens, uh, uh, ja. Maar het, uh, done it. ik denk uh, ook aan krimis. Uh, uh, dat je dan anderhalf uur moet zitten kijken voor wie het gedaan heeft. Nou, daar doet het mij heel erg sterk aan denken. Maar dat is, is het natuurlijk niet. Nee, nee, nee. nee. Maar uh, in, in het uh, geval wat er aan zit te komen, weten we een beetje wel wat de dader uh, is. Want uh, ja, de daders zitten in Den Haag. En daar had uh, David Molenburg, want die was van de week bij mij te gast. En hij komt binnen, want het is hij altijd. Eén keer uh, in het jaar komt hij uh, dan aanschuiven. En het leuke is, als we dan een muzikant in de studio hebben. En afgelopen donderdag was het Tuskehead. En achtertussen, heet ik, heet uh, schuilt. Patrick van Zandwijk. Maar David kwam binnen en hij zei: oh Ja, mag ik nog wat uh, vertellen over die BTW-verhoging? Tuurlijk natuurlijk joh. Want uh, hij is een uh, muziekliefhebber. Ik ben het ook. Maar, uh, nou ja, luister zelf maar. Ik denk uh, dat, uh, dat het uh, wel tot een verbetering uh, spreekt. Ja, dat gaat flink een keer. Komt hij ja. aan. Maar uh, voordat je daar binnen bent, moet je natuurlijk ook toegang betalen.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 Kleine bandjes die staan te spelen. En die moeten de ruimte krijgen. Maar hetzelfde geldt voor toneel, voor theater. Um, ja, ik, ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ja. Zo, rook uit z'n Ja, dat uh, was uh, wel heel duidelijk. En uh, je hoorde ook Tuskhead zelf. Uh, ja, hij uh, treedt ook op in het land. En het is dus een kleine muziekartiest. Wil je weten hoe het uh, klinkt? Moet je maar even kijken op het uh, wereldwijde web. Tuskhead, uh, aan elkaar vast... En dan hoor je wel wat hij brengt, maar het is gewoon heel lastig. En wat David ook uh, terecht opmerkt in zijn betoog: als je dus een jong beentje bent van, nou, laten we zeggen 17, 18 jaar, en je zit op een school en je wil graag optreden in een zaaltje, natuurlijk je vriendjes en je vriendinnetjes, ja, die uh, vinden het stoer als uh, daar uh, jouw band uh, staat te spelen bijvoorbeeld in het slachthuis of in in patroonaat. Maar die moeten dan wel uh, hun zangzegjes omkeren om bij die band te kunnen komen kijken. Dus dat bedoel ik mee, en, en, en eigenlijk ook David, dat dat voor dit soort, hè, voor deze groep jongeren, dat dat een, een, een behoorlijke uh, rip uit hun lijf uh, is. Dat ja, is laten een... we hopen dat het plan nog oh. verandert en dat, uh, dat ze toch... Ja. Ja. Zeg maar de verandering brengen. Dat het betaalbaar blijft voor iedereen. Ja, ja, ja. Dus dus ik, uh, ik, ik, ik draag de cultuursector net als David. Dus wel een warm hart toe. En ik ben dan ook... Laat ik het dan maar even gewoon zeggen. Linkse rakker! Oh, jij bent een linkse rakker. Nou, dan ga ik snel plaatdraaien. Ja, dat mag je zeker doen. Voor, voor de linkse rakker, uh, it's all about the money. Wat dacht je daarvan? Nou ja, dan kun je ook Pink Floyd laten horen. Denk. Ja, ja, precies. Maar ja, daar draait het wel om, hè. Money, money, money. Dacht ik ook nog aan van Abba. Maar dat bespaar ik je vanmiddag, uh, op deze zaterdagmiddag. Zonnetje schijnt lekker hier. houd de radio aan tot aan vijf uur. Jaap en Rob op de radio. Met Zalford op zaterdag. Nu inderdaad de plaat die we beloofd hebben uit de jaren negentig. Dat is juist onze burgemeester David Molenburg. Uh, met uh, rook uit zijn oren over de btw-verhoging. Die er mogelijk aan gaat komen in de cultuursector. Uh, mm -hmm. En dan uh, wordt er een kaartje. Of als je naar een concert toe gaat. Het uh, wordt allemaal veel duurder. En ook de boeken trouwens. Dus uh, ja, ja, koop je en een denk boek je? van uh, Marco Temes. Dan uh, word je in één keer met 21% btw uh, geproft, Ja, en wat, wat denk je van uh, bijvoorbeeld een hotelovernachting? Wat denk je van bijvoorbeeld de sportscholen? Ook dat... Gaat naar 21 procent. Zo, dat is een dus, uh, uh, dus ja, ben je een sportliefhebber en wil je graag een balletje trappen bij de SV Zandvoort? Ja, dan wordt de contributie ook een stuk duurder. Ja, en, er, er gaat wat geld binnenkomen daar binnenkort. Ja, joh. Uh, en ik, uh, All about the money. En ik hè? denk dat, uh, dat één iemand uh, weer een extra beveiliger kan inhuren daarmee met dat geld. Oké, oké, oké. En die money hoorde je trouwens ja. over geld gesproken. En take ja. me home ja. tonight. Ja plaat die gepromoot is in 1986 uh, door Currie en Van Inkel. Klopt. Leuk. Het was ook, uh, ik weet niet of het ook jouw radioprogramma was uh, geweest destijds. Maar ik zat er de inkel nee, of oh, Inkel? Nee, Currie en Van Inkel. Vrijdagavond was dat. Tussen zeven en 10. Iconisch radioprogramma. Uh, later uh, kwam uh, Rob Stenders in, uh, in de plaats van Adam Currie. Omdat die op een gegeven moment weggekocht werd. Ergens uh, naar een Amerikaanse zender Of weet ik wel wat. Dus dat, die ging naar Amerika toe. Uh, maar daar werd uh, dit soort uh, muziek, zeker ook deze van Eddie Money, uh, uh, vaak gepromoot. En ja, dat waren programma's, uh, die waren hun tijd een beetje ver vooruit. Ja, zeker weten. Nederlandstalig heb ik uh, nog niet uh, veel gedraaid uh, vandaag. Dus uh, gaan we even veranderingen brengen met uh, de nieuwe single van Akda en de Munnik ja. En ik zeg niks. De man, hij komt van her, is maar de helft van wat hij was. Tot aan zijn middel in de vijver.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 Ik zeg niets, ik zeg niets, en daar laat ik het graag bij. Ik zei niets, wanneer nee, ik hopelijk alles alle zijn. Ik zeg niets meer, ik zeg niets. Ja, daarom deed ik ook heel snel je schuif dicht. Ik zeg niets meer. Nee, en ik wil ook helemaal niks zeggen. Want ja, kunnen we kunnen er nog eentje doen Ja, we, voor gaan, we gaan er nog eentje doen en uh, ja, dan uh, het volgende uur alweer. En Zantwoord op zaterdag. Nou, ja, nou ja, echt een uh, plaat die nog wel uh, een beetje uit de piratentijd en uh, dergelijke Piraten kent. Dergelijke. Want uh, toen hadden we nog de Italo, die uh, enorm uh, oh. in was. Oh. En dan uh, hadden we ook uh, iemand uh, die de naam heeft uh, Silver Pozzoli. Ach. En hier is uh, step by step. Tot aan uh, drie uur.